Mijn naam is Eduard de Boer, bekend als de reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. Gedurende de afgelopen week heb ik zoals altijd weer een groot hoeveelheid informatie geconsumeerd. Om te beginnen kom ik vandaag nog even terug op het hergebruik van bestaande content waar ik het in de vorige podcast al over had. Als tweede heb ik een nuttige tip voor je hoe je snel een object uit een foto kunt knippen of beter gezegd de achtergrond eraf kunt halen. Als derde... Hoe frequent moet je bloggen, wil je jezelf echt op de kaart zetten en hoe kun je snel een blogbericht schrijven? Het vierde nieuwsitem gaat over Google Maps en ik sluit af met de top 20 tips voor LinkedIn. In de vorige podcast, evenals iets langer geleden, had ik het over hergebruik van bestaande content. Dat is dus het op een andere manier publiceren van content die je ooit al eens hebt gemaakt. Doordat je de content in een andere vorm online zet, plaats je het hoogstwaarschijnlijk op heel andere sites. Zo zet je een PowerPoint-presentatie meestal niet rechtstreeks op je site, maar mogelijk als een pdf. Met een simpele audio-recorder-app op je smartphone kun je prima de presentatie inspreken. En als je die audiofile vervolgens samenvoegt met je PowerPoint-presentatie, heb je opeens een video die je weer op een aantal videosites kunt uploaden om zo je content in een ander format te presenteren. Wat veel mensen niet weten is dat je presentaties en documenten ook kunt uploaden bij Slideshare.net. Die dienst is vorig jaar overgenomen door LinkedIn en dus volledig met LinkedIn geïntegreerd. Documenten of presentaties op Slideshare scoren bovendien nog eens heel goed in de zoekmachines. Laat ik je een voorbeeld geven hoe je een bestaande whitepaper kunt hergebruiken in de diverse media om zo jezelf meer in de picture te plaatsen waardoor je een positieve bijdrage levert aan je reputatie. Naar aanleiding van die whitepaper schrijf je een blogpost waarin je de whitepaper toelicht, uitlegt, aankondigt, samenvat of iets dergelijks. Dan upload je de whitepaper als pdf naar je webserver en link je vanuit je blogpost naar het pdf bestand. Dit pdf bestand upload je echter niet alleen naar je eigen webserver, maar ook naar diverse bekende en populaire document sharing sites zoals Slideshare, Script, Docstock en Issue. Eventueel embed je de slideshow of scriptversie in je blogpost om het lezen van de totale whitepaper te vereenvoudigen. Van die whitepaper maak je vervolgens een powerpoint presentatie die je omzet naar pdf en ook die upload je weer naar de sites die ik hiervoor noemde. Let er wel op dat je natuurlijk op elke site een goede titel, omschrijving en zoveel mogelijk relevante trefwoorden opgeeft om zo de vindbaarheid van je document te vergroten. Zoals ik al zei, met een simpele audio recorder app op je smartphone spreek je de audio voor je presentatie in alsof je de presentatie geeft. Als je voor je smartphone in de Google Play Store of de App Store even zoekt, vind je zo een paar gratis apps. Probeer er een paar uit en bewaar de app die je zelf het prettigst vindt werken. Let erop dat de app bij voorkeur het geluid kan opnemen in de kwaliteit 16 bits PCM en 44,1 kHz KHZ. Dat is vergelijkbaar met cd kwaliteit. Het is namelijk altijd aan te raden om in zo hoog mogelijke kwaliteit te beginnen... ...waarna je pas in het laatste stadium de audio omzet naar nou bijvoorbeeld mp3. Als je namelijk al met een mindere kwaliteit begint... ...kun je er nooit meer een betere kwaliteit van maken. In het gratis programma Audacity, wat ik overigens ook gebruik voor het bewerken van de podcast... ...kun je hierin knippen om bijvoorbeeld versprekingen eruit te halen. Als ik me tijdens een opname verspreek, dan adem ik een keertje rustig in en uit en begin ik opnieuw met de zin die even daarvoor dus fout ging. Dan kan ik later in Audacity gemakkelijk het stukje van de verspreking eruit knippen. Bewaar uiteindelijk de opgeschoonde audioval natuurlijk ook weer in de hoogste kwaliteit. Mix je PowerPoint met het audiobestand tot de video. Deze video kun je dan uploaden op bijvoorbeeld YouTube, Dailymotion, Vimeo, MetaCafe en andere videosites. Als je op Slideshare een pro-account hebt... Kun je bovendien video's tot een maximumgrootte van 100 megabyte uploaden naar Slideshare? Over de grootte van video's gesproken. Ik heb een praktische tip voor je als de bestandsgrootte van een video als je die wil verkleinen zonder te moeten inleveren aan kwaliteit. Als eerste stap upload je je video waarschijnlijk toch al naar YouTube. Nou, als je daar naar het deel voor videobeheer gaat, kun je in de drop-down-box naast de video je video weer downloaden. De gedownloade versie is van dezelfde kwaliteit als je geüploade versie, maar alleen is het bestand een flink stuk kleiner. Het kan zomaar zijn dat je video opeens nog maar zo'n een derde van de originele grootte is. Dit was ja, een, een lange aanloop en toelichting om te illustreren waar ik nu de laatste twee weken mee bezig ben. Zoals je in de blogpost Podcast Videos 2012 op YouTube kunt lezen, heb ik een simpele video gemaakt, bestaande uit twee slides en het originele audiobestand van elke podcast. Deze video's heb ik onder andere geüpload naar YouTube en Dailymotion. Zoals je in het artikel kunt zien staat er bij elke podcast een korte spreuk in het scherm. Met die spreuk of uitspraak hoop ik mensen te prikkelen om op de video te klikken. Dat is de reden dat ik twee slides heb. De eerste is voor het tonen van de onderwerpen in de desbetreffende podcast om aan te kondigen wat men kan verwachten... En de tweede is om de nieuwsgierigheid te prikkelen en mensen te stimuleren erop te klikken. De video's op YouTube heb ik gelinkt in het artikel wat ik hiervoor noemde. Om die pagina en de video's een extra SEO-stimulans te geven... heb ik de video's gepint in Pinterest. Daar worden dan de slides getoond met de spreuken. Zoals ik al zei, hoop ik dat dat een positief effect heeft op de CTR, de click rate Als laatste stuk content heb ik een e-book in pdf-formaat gemaakt waarin ik de transcripties van de podcasts van 2012 heb geplakt. Dat waren er vijf. Vanaf januari 2013 ga ik een e-book per kwartaal uitbrengen. Daarin zijn dan dus de transcripties van 13 podcasts opgenomen. Bij elkaar loopt het dan al snel richting de 100 pagina's aan tekst. Dat is natuurlijk een groot brok waardevol content voeren voor de zoekmachines. Deze pdf file stel ik beschikbaar op de website om te downloaden... en upload ik tevens naar de, de voornoemde document-sharing-sites... Overigens, de links naar al deze sites vind je in de show notes... die je kunt lezen op www.reputatiecoaching.nl slash 27, dus slash 2, Het was interessant om te zien dat het e book op Slideshare... binnen twee dagen al 33 keer van begin tot het eind was bekeken. Ik kan uit de statistiek helaas niet afleiden... of men alles daadwerkelijk heeft gelezen. Zoals men in het Engels zegt, walk your talk... Ik wil jou dus in de praktijk laten zien hoe een en ander in zijn werk gaat ten aanzien van het hergebruik van bestaande content en hoe je deze dan online kunt promoten op volledig legale manieren. Wat ik nogmaals wil benadrukken is dat je natuurlijk van tevoren goed moet nadenken over de omschrijvingen bij de diverse soorten content en de trefwoorden. Wat ik altijd doe is die in een tekstdocument op Google Drive intypen zodat ik er altijd overal bij kan en ik ze nog eens kan hergebruiken als ik later nog eens iets met het stuk content wil doen. Heb jij wel eens dat je voor een websiteartikel of een publicatie een foto nodig hebt... maar dat je eigenlijk alleen bijvoorbeeld jezelf eruit wilt knippen... of alle achtergrond om je heen wilt weghalen? Voorheen moest je dat door iemand anders laten doen... of je was zelf een hele tijd bezig aan het rommelen in Photoshop of GIMP. Het was in ieder geval niet gemakkelijk en kostte hoe dan ook veel tijd. In de presentatie die ik vorige week bij Ordine heb gegeven kwam de vraag uit het publiek of ik af en toe eens een praktische en voor veel mensen toepasbare tip wil plaatsen. Dus daar begin ik nu maar meteen mee. Vorige week liep ik tegen een handige tool aan, waarmee je snel en eenvoudig een object uit een foto kunt knippen. Zo kun je bijvoorbeeld een heel bos op de achtergrond weghalen en jezelf laten staan. Die tool heet Clipping Magic en je kunt die vinden op de gelijknamige site clippingmagic.com. Ik heb gisteren meteen een korte instructievideo gemaakt en die op de site geplaatst. De video heb ik overigens opgenomen in de show notes. In die video laat ik zien hoe je binnen 10 seconden het gewenste effect bereikt. Echt een aanrader en ik zou de website zeker in je favorieten of boekmarks opslaan. Een andere vraag die ik vorige week kreeg was met welke frequentie je moet bloggen... en vanuitgaande dat je jezelf goed op de kaart wilt zetten en je wilt onderscheiden van anderen. De meningen daarover lopen uiteen. Maar je kunt als richtlijn aanhouden zo vaak of zoveel mogelijk zolang je maar unieke... ...en relevante content kunt bieden. Het punt is natuurlijk dat je wel steeds onder ogen van je publiek wil komen... ...en niet het risico wilt lopen dat ze je vergeten. Dus als je te lang wacht tussen je blogposts... ...zijn mensen je half vergeten of komen ze al helemaal niet meer op je site kijken. Als ik mijn oor te luisteren leg bij wereldbekende social media experts... ...dan moet je toch eigenlijk per week wel twee berichten posten. En één per week is wel het minimum, maar twee is echt beter. Natuurlijk zijn er webblogs waar elke dag nieuwe content op wordt gepubliceerd en soms wel meermaals per dag. Maar meestal werken deze sites met meerdere auteurs, waardoor ze met een veel hogere frequentie nieuwe berichten kunnen posten. Met de wekelijkse podcast waartoe ik me heb verplicht zit ik in ieder geval aan het minimum van eenmaal per week. Maar omdat de transcriptie van de podcast toch bijna altijd over de 4000 woorden gaat, is het ineens wel een heel groot stuk met unieke content voor de zoekmachines. Zij zien de regelmaat, de hoeveelheid verse, relevant en unieke content... en dus draagt dit goed bij aan mijn positie in de zoekresultaten. Naast de podcast doe ik mijn best tenminste nog één extra bericht per week te posten. De ene keer is het een instructievideo, de andere keer een infographic of gewoon een leuk artikel. Zo kom ik aan mijn minimum van twee brokken content per week. Tot op heden heb ik 61 blogposts in WordPress online staan en dit is de 27ste podcast... Gemiddeld zit ik dus net iets boven de twee per week. Vanaf nu komen daar ook de podcast video's bij. Dat is gemiddeld weer één publicatie per week erbij. Daarmee komt het gemiddelde op 3 per week. Wat in ieder geval dus belangrijk is... is je voorspelbaarheid en regelmaat. Dus blijf niet 4 weken stil... om dan opeens 4 of 5 blogposts online te zetten. Dan ben je het grootste deel van je lezers kwijt... en waarschijnlijk krijg je hen ook niet meer terug. Een goede tip... Tweet de titel en de link naar het artikel als je weer iets nieuws hebt gepost. Daardoor zorg je ervoor dat jouw content snel in de zoekresultaten wordt opgenomen. Meestal zie ik de Googlebot 2 tot 3 seconden na de tweet langskomen om de pagina te lezen en te indexeren. Om te voorkomen dat mensen content van je missen kunnen ze zich abonneren op de RSS feed van je blog. Maar veel mensen maken geen gebruik van RSS feeds. Je kunt hen aanbieden om op je mailinglist te komen. Dan kun je het zo instellen dat ze elk nieuwe bericht in hun mailbox krijgen, waardoor ze niet steeds naar je site hoeven te komen om te zien of er nieuws is. Zolang je abonnees niet lopen te spammen met irrelevante content, zullen veel mensen deze manier van contentconsumptie erg op prijs stellen. Hier geldt natuurlijk het credo: zeg wat je doet en doe wat je zegt. Dus eerder deze week ben ik zelf met de Reputatiecoaching mailinglist gestart. Ook jij kunt je inschrijven op wwwreputatiecoachingnl nieuwsbrief. Je krijgt alleen mail van mij met nuttige tips, als ik iets leuks tegenkom, of als ik een nieuw artikel op de site heb geplaatst. Ik beloof je niet te spammen en niemand anders krijgt jouw e-mailadres. Zelf stel ik dat niet op prijs, dus respecteer ik zo de privacy van jou als abonnee. Dus meld je nu meteen aan op www.reputatiecoaching.nl slash nieuwsbrief. Wat je extra krijgt als je op de mailinglist abonneert, is elk kwartaal het boek met daarin de transcripties van alle podcasts van het afgelopen kwartaal. Die kun je eventueel op een e-reader kopiëren en dan op je gemak in je luie stoel nog eens overlezen. De zomer komt er tenslotte aan. Ik hoor mensen dikwijls klagen dat het zo lang duurt om een blogpost te schrijven. Eergisteravond woonde ik een training bij voor het bloggen op een corporate blog. Ook daar kwam de vraag naar voren hoe lang men gemiddeld bezig is met een blogbericht schrijven. De beide trainers zeiden dat het heel erg verschilde. De ene keer ben je na een dag schrijven nog niet tevreden over een artikel van 400 tot 500 woorden... en de andere keer heb je een leuk stukje tekst bij een video of infographic binnen een uur geschreven en online staan. Mijn kortere artikelen kosten mij niet bijster veel tijd. Een stuk of twee, drie paragrafen bij een infographic type doe ik soms binnen 15 tot 20 minuten. Dan staat het artikeltje online en ben ik nog even bezig met een stukje promotie... Een deel van de promotie van mijn blogberichten gaat automatisch. Ik heb in WordPress de officiële WordPress Jetpack plugin geïnstalleerd. Daarmee kan ik automatisch posten naar Twitter, Facebook en LinkedIn. Helaas kan het nog niet automatisch naar Google+, maar voor dit laatste ben ik bezig met een onderzoek naar een goede plugin of tool. Het maken van de podcast en het schrijven van de transcriptie kost me elke week een goede 5 tot 7 uur. Dat is dan vanaf het moment dat ik begin met het content verzamelen en uitwerken tot en met het uploaden van de audio en het online zetten van de transcriptie. Terwijl ik over dit onderwerp schreef over hoe lang bloggers gemiddeld bezig zijn met artikelen schrijven kwam ik een leuk artikel tegen over hoe je binnen één uur een kwalitatief goede blogpost kunt schrijven die ook nog eens informatief is en leuk is om te lezen. Dat wil ik hier nader toelichten. Kies een onderwerp waar je passie naar uitgaat. Als je van je onderwerp houdt of als je er een passie voor hebt, is het gemakkelijker om er in minder tijd een goed artikel over te schrijven. Ik kies dikwijls voor een infographic als ik weinig tijd heb. Dan spendeer ik 5 tot 10 minuten met het vinden van eentje die ik dan gebruik om mijn ideeën en ervaring aan te relateren. Een ander aandachtspunt. Beperk je onderwerp. Als je weinig tijd hebt, moet je geen artikel van 1500 woorden willen schrijven. Richt je op ergens tussen de 300 en de 500 woorden... dus kies je onderwerp zorgvuldig en bepaal goed de kaders. Bijvoorbeeld een korte instructie of how-to, zoals de Engelsen zeggen... leent zich hier vaak goed voor. Evenals een top 5, een top 7 of top 10 lijstje van bepaalde onderwerpen. Als derde, verzamel alles wat je nodig hebt op één plek. Als je op je bureau je door stapels papier moet worstelen... of als je nog op internet allerlei materiaal moet zoeken... verlies je kostbare tijd... Die je eigenlijk niet hebt. Deze stap bespaart je bergen tijd. Zelf verzamel ik op één punt alle ideeën voor artikelen. Evenals de links naar diverse interessante en relevante sites. Als ik dan iets wil schrijven. Hoef ik niet eerst op zoek naar de benodigde content. En heel belangrijk. Schakel alle afleidingen uit. Er is niets wat je concentratie of flow zo erg onderbreekt. Als een pingeltje van een binnenkomende e-mail. Tweet, WhatsApp, WhatsApp. ...of rinkelende telefoon. Het is wetenschappelijk bewezen dat als je voor die tijd helemaal geconcentreerd bezig was... ...je ten minste 17 minuten nodig hebt om weer terug te komen in diezelfde concentratie. Schakel dus alle geluiden en notificaties uit. En dan, werk zo'n 25 minuten aan je eerste versie. Probeer binnen die tijd alles op papier of op het scherm te krijgen... Focus je niet op opmaak of fouten en ga niet eindeloos een minder goed lopende zin proberen te herschrijven. Het is zaak dat je binnen deze 25 minuten de basis voor je artikel beschreven krijgt. Als je dat gedaan hebt, ga even iets anders doen, weg van je computer. Heb je de blogpost in minder dan 25 minuten geschreven, gefeliciteerd, kijk goed. Leg het dan nu eerst even aan de kant en neem een korte pauze. Je ziet eventuele fouten namelijk sneller als je even afstand van hebt genomen en met een frisse blik terugkomt en er naar kijkt. En dan, herschrijf of verbeter je blogpost meerdere keren. Nu is het tijd om snel je typefoto te herstellen... en zinnen die toch niet zo goed lopen te herschrijven. Lees eventueel je post een keer hardop voor... zodat je sneller hoort als zinnen niet goed lopen. Maak de laatste aanpassingen en post het artikel. Eventueel, vraag iemand het te reviewen voordat het live gaat. Vier ogen zien altijd meer dan twee... Dus het kan nooit kwaad om een blogpost door iemand te laten reviewen. Want zelfs een kleine typfout kan je reputatie schade toebrengen. Wat anders Google Maps. Google Maps bedrijfsfoto's was tot voor kort nog niet beschikbaar in België en Duitsland. Maar sinds 29 mei 2013 heeft Google haar bedrijfsfoto's naast deze landen ook geïntroduceerd in Tsjechië, Polen, Rusland, Singapore en Zwitserland. We kunnen dus in de toekomst meer en meer bedrijven in het buitenland ook van binnen bekijken. En nu we het toch over Google hebben, laatst las ik op Search Engine Roundtable dat Google Maps het sinds kort mogelijk maakt om reviews te verhuizen van de ene Google Places for Business listing naar de andere. Op dit moment is het alleen nog mogelijk voor gebruikers van het nieuwe Google Places for Business dashboard, maar volgens Jade Wang van Google komt het binnenkort algemeen beschikbaar. Wel gelden er enkele criteria waaronder dit mogelijk is te weten. Bij een bedrijfsovername? Bij een naamsverandering van een bedrijf? wanneer een bedrijf er mee ophoudt en bij een fysieke verhuizing naar een andere locatie. Dat wat anders. De kans is groot dat jij als professional een account hebt op LinkedIn. Want LinkedIn maakte onlangs nog bekend dat er in Nederland maar liefst 4 miljoen mensen zich bij LinkedIn hebben ingeschreven. Dat is dan ook de reden dat ik je nu als laatste onderdeel van deze podcast een twintigtal tips wil geven voor het werken met LinkedIn. Er zit niet echt een volgorde of prioriteit in deze tips. Ze zijn gewoon bedoeld om je goed op weg te helpen. Als eerste, log tenminste één keer per week in om te zien of er iets is gewijzigd en of er nieuwe uitbreidingen zijn. Ook kun je dan uitnodigingen accepteren of afwijzen en kort bijlezen wat er zoal in je netwerk is gebeurd. En nieuwe mogelijkheden bieden vaak ook weer nieuwe kansen om je profiel verder te pimpen of uit te breiden. Ten tweede, als je mensen uitnodigt, stuur dan een gepersonaliseerde en persoonlijke uitnodiging. Het staat nogal knullig als je een Engelstalige standaard-uitnodiging naar een belangrijk en gerespecteerd Nederlandstalig zakencontact stuurt. Als derde, zodra je met iemand bent verbonden, stuur dan een kort maar persoonlijk hallo-berichtje. Zo kun je iemand bedanken dat hij of zij je uitnodiging heeft geaccepteerd, of juist omdat hij. Of zij je hebt uitgenodigd. De vierde tip. Manage je persoonlijke en je publieke profiel door middel van de juiste instellingen ten aanzien van je privacy, etc. Als vijfde. Zoek een rolmodel netwerker, leer daarvan en dupliceer wat werkt. De zesde tip. Sluit je aan of meld je aan bij groepen en ga actief participeren. Ga vooral niet verkopen, maar bied hulp. Geef antwoorden, tips, etc. Ga niet alleen maar lopen zenden. Nummer 7, Als je op zoek bent naar werk, ga dan netwerken. En zorg dat je niet wanhopig overkomt. Daarmee verlies je al je credibility. Als achtste. Verbind je contacten met elkaar als je denkt dat ze samen tot iets moois kunnen komen. Tip nummer 9. Update je status met zinnige en relevante content. Vergeet niet, LinkedIn is een netwerk van professionals. Dan moet je geen onzinnige cartoons, moppen of sprookjes posten. De tiende tip luidt, gebruik bestaande contacten om een introductie bij een ander te krijgen. Als je op zoek bent naar een specifiek persoon en die blijkt ergens dieper in je netwerk te zitten dan in je eerste generatie, ga dan aan het werk om via via bij de gewenste persoon te komen. Persoonlijke introducties werken nog steeds goed, zelfs in de tijd van Web 3.0 of waar we ook dan ook maar in mogen zitten. Nummer 11 als je ergens gaat solliciteren, bestudeer dan nog vlak voor een gesprek... het nieuws over of van het bedrijf, zowel op LinkedIn... als op hun website, Twitter en Facebook-pagina. Zo kom je beslagen ten eis en weet je tenminste wat er speelt... als je in gesprek bent met bijvoorbeeld een recruiter. Tip 12. Een compleet profiel. Liefst in het Engels en Nederlands met de juiste trefwoorden... en daarmee vergroot je je vindbaarheid aanzienlijk. Tip nummer 13. Schrijf aanbevelingen, recommendations voor mensen... En durf ze ook te vragen, bijvoorbeeld als je een presentatie of training voor een groep mensen hebt gegeven. Ga vooral niet zitten wachten in de hoop dat iemand zelf een aanbeveling post. Als je één of meer aanbevelingen hebt ontvangen, accepteer ze en bedank de persoon of personen in kwestie. Op de veertiende plaats, start je eigen groep als er geen groep is op jouw vakgebied. Er zijn al duizenden groepen, maar het kan zomaar zijn dat jouw kennis of ervaring nog niet is vertegenwoordigd. Zoek eerst wel goed, want het is een stuk gemakkelijker... je bij een bestaande groep aan te sluiten dan er zelf eentje te starten. Dit laatste kost ongelooflijk veel werk in het begin. Onderschat dat niet. Het promoten van je profiel is tip 15. Tweet hem eens per maand en zet een link naar je profiel onderaan... in de handtekening van je e-mail. Zorg ook dat je profiellink personaliseert... in plaats van een lange en obscure link. Gebruik eventueel bit.ly... Om je link nog verder in te korten, tot bijvoorbeeld bit.ly slash linkfrits om een voorbeeld te noemen. 16. Als je nog oude adresboeken hebt, ga dan nog eens in spitten op zoek naar vroegere collega's, werkgevers, managers, etc. Mogelijk zitten daar ook nog parels tussen. Op de 17e plaats. Installeer de mobiele LinkedIn app op je smartphone en gebruik de app terwijl je onderweg bent. Ik gebruik hem nog wel eens om een spreker uit te nodigen terwijl ik tegelijkertijd naar een presentatie van hem of haar zit te luisteren. 18. Bekijk ook eens de companypagina's en als je zelf nog geen company page hebt voor je eigen bedrijf, maak er één. Als ene laatste tip, pas je nieuwsfeed aan zodat je homepagina minder chaotisch overkomt. Als twintigste tip, connect, deel, like zoals het een goed LinkedIn burger betaamt. Zoek de interactie als mens en van mens tot mens. Ga niet als verkoper het netwerk in, maar als professional en bovenal als mens. Om het verhaal over LinkedIn af te sluiten. Ik las afgelopen week ook nog een leuk artikel over LinkedIn op Frankwatching. De titel van het artikel is LinkedIn 10 functionaliteiten die je moet kennen. En het is geschreven door Joline Keizer. In de show notes die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 27 vind je onderaan een link naar het artikel. Ik kan je vooral aanraden om aan het einde alle reacties en tips die door de lezers van het artikel zijn gepost te lezen. Zoals altijd hoop ik dat er in deze podcast voor jou weer interessante nieuwtjes en bruikbare tips tussen zitten. Ik had nog wel weer veel meer nieuws en tips met je willen delen, maar ik zit alweer ver over de 20 minuten. Om te voorkomen dat je het saai gaat vinden, ga je nu toch echt een einde aan breien aan deze aflevering. Als je de podcast leuk vindt.